Drie uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. Het officiële dodental na de gevechten in Egypte is opgelopen tot zeker 278. De meeste slachtoffers waren burgers. Volgens de moslimbroederschap kwamen 2000 mensen om. De afgelopen dag is in Egypte gevochten tussen de regeringstroepen en aanhangers van de afgezette president Morsi. De onlusten begonnen toen orde troepen twee protestkampen van de Morsi-aanhangers in Cairo binnenvielen. Volgens de interimregering begonnen Morsi aanhangers met schieten, maar de moslimbroederschap ontkent dat. Later ontstonden onlusten in het hele land en stapte vicepresident El Baradei op. In Egypte is de noodtoestand afgekondigd. In de Verenigde Staten zijn twee oud-medewerkers... van de Amerikaanse bank J.P. Morgan Chase aangeklaagd. Ze worden verdacht van fraude, samenzwering en valsheid in geschriften. Twee het zou hebben geprobeerd... om een verlies van honderden miljoenen dollars te maskeren. Ze handelden in derivaten... waarmee de bank zich wilde verzekeren tegen financiële risico's. Het verlies voor de bank liep uiteindelijk op tot meer dan 6 miljard dollar. De verdachten zijn niet in de VS. Achter de schermen zou de VS met Groot-Brittannië overleggen over hun uitlevering.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 in de nacht ging anders aan het begin van elk uur... ...een plaatje die op een of andere manier met de zomer te maken heeft. Je kon juist luisteren naar Richard Marks. En Richard Marks die had een hit in 1988... ...met het nummer Endless Summer Nights... ...van een debuutalbum die hij op dat moment maakte. Meteen uh, scoorde hij ermee en had uh, gigantische verkopen kopen ...en werd daarmee een uh, wereldster. Zo gaat dat... Goedemorgen, kan ik onder andere zeggen. Of goedenavond, goedenacht. Laten we nog even op goedenacht houden. Zo om zeven minuten over drie hier bij de Vader op Radio 1. Dit is de Nacht Klinkt Anders tot zes uur. In de tweede uur aandacht voor uh, degenen die ons de afgelopen week ontvallen zijn. Maar we gaan ook iets nieuws doen. Een, uh, ja, een soort van kaarsje opsteken voor iconen uit het verleden... die al lang niet meer bij ons zijn... maar wier muziek en wiens muziek je nog uh, regelmatig kan beluisteren. Vandaag aandacht voor een uh, zangeres die hier in Nederland wat minder bekend is. Uh, Nicolette Larsen. Maar ik ga je eerst uh, confronteren met de man die afgelopen zaterdag... op 77-jarige leeftijd is overleden. Is namelijk uh, Jodie Payne country Gitarist is hij. En dat was hij al uh, geruime tijd... bij het gezelschap dat Willie Nelson begeleidde. Maar niet alleen Willie Nelson heeft deze Jody Payne begeleid. Hij was ook onder meer uh, aanwezig op het maken van platen... van uh, artiesten als Hank Snow, Tanya Tucker en Leon Russell. En in 1962 toen speelde hij voor het eerst met uh, Willie Nelson. En in 1973, iets later... Ruim tien jaar later, toen trad hij toe tot de band van Niels, Willy Nelson. Het heeft hij volgehouden tot 2008, en toen ging de man met pensioen. Hij bleef nog actief in de muziek door het geven van muzieklessen. In de muziekwinkel in Stapleton waar hij vandaan komt. Jodie Payne, dus overleden afgelopen zaterdag op 77-jarige leeftijd. En je hoort hem hier met Willy Nelson in een liedje... dat op dit moment een andere versie te horen is... in een commercial van de Zweedse autofabrikant Volvo. On the Road Again.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 Road again, like a band of gypsies. We go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way is on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is made. Met applaus bij het fragment komt namelijk uit een film... die in 1980 werd gedraaid, een film onder de titel Honey, Suckle, Rose... met daarin de muziek van Willie Nelson, centraal Jodie Payne... die je dus kon beluisteren op de gitaar, 77 jaar als de man geworden. Wat ik al zei, dit liedje On The Road Again, dat is in een andere versie. Te beluisteren in een tv-commercial die regelmatig voorbij komt... op de Nederlandse televisie. Een commercial van de autofabrikant Volvo... En datzelfde reclameblok zag ik afgelopen week... en hoorde ik afgelopen week ook nog uh, dit middeltje En dan gaat het weer over ijsjes. En dan hoor je ineens Charles Asnevour daar zingen. You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very, very, very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 Charles Aznavour, dus tegenwoordig veelvuldig te horen bij een TV commercial waarin ijsjes worden aangeprezen. En flinke ijsjes. Ik heb er wel eens laten vertellen dat dat soort ijsjes... net zoveel calorieën heeft als een pakje roomboter. Uh, maar of het waar is, weet ik niet. Ik heb het me laten vertellen. Maar je hoorde in ieder geval de stem van Charles Aznavour... een plaat uit de jaren 60, 1963, om precies te zijn. De man is inmiddels 89 jaar...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 we zitten formidabel. Formidabel. Tu étais formidabel, j'étais formidabel. We zitten formidabel. ...populair in uh, Frans-talig Europa. dat er is een groot het Formidable, Jorde Stroma. In Nederland is een andere uh, plaat op dit moment in de parade te vinden. Papai Tai, de titel daarvan. Maar dit Formidable dat zal ook op uh, korte termijn worden, officieel worden uitgebracht in Nederland. Jorde Stroma en die komt naar Nederland toe. Zal nog even duren? <lacht> Dan zijn er, we hebben wel weer te maken met de donkere dagen voor kerst. En de Melkweg zal die optreden. 21 december, De Stromades. Mm -hmm. En deze jongens hebben al opgetreden in Nederland. Hier zijn ze Earth, Wind and Fire. We been Should ever. We hebben al eerder opgetreden, wel jongens, het zijn al niet eens meer mannen van middelbare leeftijd. Earth, Wind Fires waren een maand geleden voor een optreden in de Heineken Musical in Amsterdam. We hebben een nieuw album gemaakt onder de titel My Promise. En daarvan hoor je dan de gelijknamige single My Promise dus van Earth, Wind and Fire. Baltazar, dat is een uh, naam die je dadelijk nog gaat tegenkomen. Ik ga dadelijk weer even aandacht beschikken aan artiesten die gaan optreden op Lowlands, hoewel dadelijk, ga ik nu al doen. Want de Lumineers, die komen daar namelijk ook optreden. En die hadden vorig jaar een hele grote hit met deze folkhit. Hey! Dit is een opname uit het programma van Giel. Hey!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 I don't know where I belong, Ho! I don't know where I went wrong, hey! but I can write a song, Ho! I belong with you, you belong with me, my sweetheart, I belong with you, you belong with me, my sweetheart. Ho! He's standing up 26 februari vorig jaar. En uh, ze waren toen te gast bij het ochtendprogramma van Giel... en ze zongen daar deze hit, Hoi Hei. Lumineers dus die optreden aanstaande zondag... zal dat zijn op het uh, Lowlands Festival. En diezelfde dag, Belgische attractie. Die gaan ook aardig wat festivals uh, afstruimen de komende en Dat hebben ze ook al gedaan. Maar zondag dus Lowlands. Bolt Hazard. De net van drie jaar geleden alweer? Bijna vier jaar geleden: 15 floors. 6 uur De Nacht Klinkt Anders met Wilkoeners. Belgische bent, gingen we naar de ander. Van de ene Vlaamse bent naar de andere. Die hoorde Balthazar met 15 floors. Je bent zal dus optreden op Lowlands. En dat zal dan allemaal gebeuren aanstaande zondag. En um, nou nou hoor ik mezelf ineens niet meer. Maar goed, ik ga even door. Die zal optreden aanstaande zondag. En daarna hoorde je zondagskind. En dat was dan Meuris die je kon beluisteren. Meuris. Dat is een Vlaamse zanger. Maar ah, ben ik weer terug. Muris, dat is een Vlaamse zanger. die uh, al enige tijd meedraait in het uh, Vlaamse popcircuit. Was ooit bij Noordkaap. En tegenwoordig uh, is hij met andere muzikanten bezig met zijn Meuris. En die treedt dus op, op uh, Pukkelpop. Meuris dus. Dan nu Caracol, dat is een uh, Canadese zangeres. And in peace, all the girls, all the beautiful girls, light hearted at last, they didn't suffer in vain. Look at you, isn't it a shame? Little dust in the hallway, a broken tambourine. is dus de naam van de zangeres die je hoorde Canadeese is ze. En ze zingt ook, en eigenlijk voornamelijk in de Franse taal. Deze zangeres komt zich uit Quebec. Maar ze heeft dan uh, recentelijk een Engelstalig album afgeleverd. Deze Carole Facal, dat is haar uh, volledige naam. En Caracol, dus de artiestennaam En je hoorde van uh, Caracol het allernieuwste van haar All the Girls net ja, is heel stom dat, ineens mijn, dat ik mezelf niet meer terug kon horen op de koptelefoon. Wat gebeurde er? De, de, de kabel van de koptelefoon raakte een knopje aan. En de zwaartekracht van de kabel was zo groot... dat de, het knopje even mijn geluid uitschakelde zodoende. Dus vandaar die, die aarzeling eventjes. We zijn doorgekomen aan iets wat we de komende tijd gaan doen... Een, een kaars steken voor een artiest die al lang niet meer onder ons is. En daarvoor neem ik je mee naar 16 december 1997. Toen overleed op 45-jarige leeftijd zangeres Nicolette Larsen, 45 jaar oud, is geworden. Nicolette Larsen, die in den beginne vooral bekend is geworden als uh, achtergrondzangeres bij Neil Young, is op een gegeven moment ook uh, op de solo tour gegaan. En haar grote succes was een liedje van Neil Young, Latter Love. Daar heeft ze de Amerikaanse top 10 mee weten te halen. En dat succes, dat heeft ze een tijdje vast kunnen houden. Maar op een gegeven moment heeft ze de popmuziek weer verlaten en is Nicolette Larson zich gaan toeleggen op country repertoire. Waarin ze ook zeker in country kringen zeer succesvol was. ...heeft diverse relaties gehad met de vooraanstaande vooraanstaande drummer ...Russ Kankel bijvoorbeeld en de Gold... ...maar het doek viel voor haar dus definitief op die 16 december 1997... ...en ze overleed aan een hersenodeen. En dit is dan die hele grote hit van haar. De compositie die werd geschreven door Neil Young. David hier is ze met A Lotta Larsen die je kan horen met het nummer Latte Laaf, compositie van Neil Young. Wie ontvielen ons afgelopen week, afgelopen zaterdag? Daar had ik het al eerder over. Aan het begin van dit uur van de nacht ging het anders overleden. Country gitarist Jody Payne. diezelfde dag, een dame die. In de jaren 60 vooral bekend is geworden met het liedje Blame it on the bossa nova, maar ze heeft nog meer platen gemaakt. Onder andere Can't Get Over en deze. Ik heb het trouwens over Edie Gourmet. Hi. andere grote succes, blame it on the Bosanova, hoorde je Idigo mee met I Want You to Meet My Baby en plaat die ze ook in de Italiaanse taal heeft opgenomen. Want dat was wel een uh, gave van haar. Ze kon uh, meerdere talen spreken en ook zingen. Spaans kon ze bijvoorbeeld uh, behoorlijk goed. En natuurlijk, het Engels heeft ook nog eens een keer een Spaans-talig album gemaakt met het trio Los Panchos. Ida Gourmet, is dus afgelopen zaterdag op 84-jarige leeftijd overleden en ze was getrouwd met Steve Lawrence. 55 jaar was deze zes jaar jongere man haar partner en samen Idia Gourmet en Steve Lawrence hebben ook nog een aantal platen gemaakt. Luister nog maar eens een keer naar deze. I want to stay here. Stay Here and Love You. Je hoorde Steve Lawrence en Idi Gomez. de laatste genoemde Idi Gourmet, dus afgelopen zaterdag overleden op 84-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Las Vegas. Het liedje, trouwens, I Want to Stay Here and Love You, is een compositie van Carole King en Jerry Goffin. Jack Clement, dat is iemand die een wat hogere leeftijd, in, in ieder geval een hogere leeftijd heeft bereikt. 82 jaar is hij geworden. Hij is uh, afgelopen donderdag vorige week op 82-jarige leeftijd overleden in zijn uh, woonplaats Nashville. Hij eh, begon in zijn studententijd Steel te spelen... en op een gegeven moment kwam hij terecht in de studio van Sam Phillips. En toen de man eh, Sam Phillips op een gegeven moment eh, afwezig was... toen kwam daar een andere man ineens naar binnen... die van zich wilde laten horen, Jerry Lee Lewis. En Jack Clement had wel een oor voor talent... want hij dacht bij zichzelf, nou, laat hem niet zomaar gaan... ik neem wel even iets van hem op... En dat bleef niet geheel zonder succes. Hier is die opname die Jack Clement maakte met Jerry Lee Lewis. Ja, dan uh, Jerry Lee Lewis hier. De nacht vinkt Anders de Vader op Radio 1... met de allereerste singles een beetje die de man maakte... en die nog steeds uh, op zijn tijd optredens doet. Hoewel, een tijdje geleden zou hij in Nederland optreden. Jerry Lee Lewis maar dat optreden ging op het laatste moment niet door. Weet je, ze net hoorde, dat was dus een productie van Jack Clements... die vorige week donderdag op 82-jarige leeftijd overleed... in zijn woonplaats Nashville en gezien kan worden als een uh, ja, pionier op het gebied van het produceren van uh, rock en roll en countryplaten. Hij produceerde onder andere ook uh, Johnny Cash en schreef songs voor uh, Elvis Presley, Jack Liment. dus. Dan meld ik nog even het uh, overlijden van Phil uh, Bauhuys. Dat is de drummer geweest van de Britse, nee niet de Britse, maar de Belgische metalband. Channel Zero, afgelopen avond in Brussel tijdens het Brussels Summer Festival, waar de band zou optreden, is er een eerbetoon geweest door de leden van de band een eerbetoon aan deze Phil Bahue, die afgelopen zaterdag overleed op 45-jarige leeftijd aan de gevolgen van een aardappreuk. Ook overleden van een andere band. Dan kom ik bij de charlatans. Dat is John Brook. 44 jaar oud is de man geworden. En hij heeft te maken gehad met een diagnose: hersentumor. De diagnose werd vier jaar geleden al bij hem vastgesteld. Waardoor de optredens die die. De afgelopen jaren zou doen met de charlatans, al op een uh, laag pitje werden gezet. Maar vandaag werd bekend dat hij dus op 44-jarige leeftijd is overleden. Jan Broeks van de Charlatans. met aan de drums John Brokes, die dus gisteren op 44-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van een hersentumor. Eerder werd de band ook al geconfronteerd met een overlijden in 1996. Overleed toetsman Rob Collins. Johnny Cash tot aan het nieuws met Anouk Thijssen. Een liedje van Tom Petty ga je horen. Well, I back down. I won't back down. No, I won't back down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 Well, I know what's right I got just one life In a world that keeps on pushing me around But I stand my ground And I won't back down Hey, baby There ain't no easy way out